maak een verbond met Yahweh. Dat is een zaak die u moet doen. Yahweh maakt een tof verbond met ons... maar echt waar, je zal ja moeten zeggen... tegen het verbond van, ja, van Yahweh. Ik ga me nu een paar teksten lezen uit uh, het Oude Testament... en wel uit Kronieken. In 2 Kronieken 15 staat een, uh, ja, eigenlijk een schitterende geschiedenis... ...van uh, koning Aza. Ik ga die man zijn geschiedenis niet helemaal vertellen... ...maar als je ziet hoe het gegaan is met de koningen van Juda... ...en met de koningen van Israël... ...u kent de twee stammen en u kent de tien stammen... ...het is natuurlijk ooit volledig twaalf stammen geweest... ...maar uiteindelijk is er een scheiding ontstaan... ...tussen de uh, twee stammen Juda met Benjamin en de overige tien stammen... ...en binnen de kronieken kun je elke keer een stukje lezen over de tien stammen... en dan lees je een stukje over de twee stammen. En je ziet dat de één hartstikke goddeloos wordt. Uiteindelijk zie je ook dat Juda hartstikke goddeloos wordt. En goddeloos is gewoon stoppen met het uitvoeren van Torah. Als iemand er keuze voor maakt om niet meer naar Torah te wandelen... dan kiest hij voor een weg van God los. Je kan niet tegen één ding van de Torah zeggen... hier stop ik mee. Of het nou over de verzoening gaat... He, uiteindelijk is het hele verzoeningssysteem is vervuld in Yeshua. Dus het hele verzoeningssysteem hangt in de naam van Yeshua. Maar elk gebod wat God zegt, is gewoon zijn verlangen. Probeer nou eens het verlangen van je vader te zeggen, dat wil ik niet. Nee, het is onze grootste doel om naar het verlangen van Yahweh te leven. Dat is ook de enige goede reden waarom we elkaar echt lief hebben en kunnen hebben. Hij zegt in 2 Kronieken 15... De geest gods kwam over Azaria... De zoon van Obed. Hij ging Aza tegemoet en zei tot hem. Dus Azaia, de profeet. Hij ging Aza tegemoet en zegt tot hem. Hoor naar mij Aza en geheel Juda en Benjamin. Dus hij spreekt tot de koning van het tweestammenrijk. Ja, dat is in Jeruzalem. Vindt dat plaats. Jawe is met u. Hoe lang? Dat is wonderlijk, vindt u ook niet? Yahweh is met u, zolang gij met hem zijt. Als we nou niet wandelen in de weg van Abbe Yahweh, waar is dan Abba Yahweh? Niet bij u. Of ga ik te ver? Durf je gewoon ja te zeggen of amen? ja, men, natuurlijk toch? Kijk, anders hoef ik het niet voor te lezen. Het staat er gewoon. Maar het is belangrijk dat we het hardop zeggen... want de woorden die in de Bijbel geschreven staan... die moeten in ons hart komen... maar ze krijgen pas kracht als u het gaat zeggen. Dus in wezen zou je allemaal moeten zeggen wat er staat. Yahweh is met u, zolang gij met hem zijt. Zo spreekt de Heer. Ja toch? Het is een kunst om zo te spreken. Je moet zo vaak spreken dat je kan zeggen... zo spreekt de Heer. Er zijn heel wat mensen... Die profeteren, ja mijn lieve volk, zo spreekt de Heer, het zal u goed gaan. U zal voorspoedig zijn. Je kan rustig opstaan en zeg je licht, want zo spreekt de Heer niet. Want als we niet naar zijn geboden leven, gaat het ons helemaal niet goed. En je kan wel zeggen tegen de gemeenschap, het gaat goed met u, maar dan ben je een leugenprofeet, want je staat niet in de lijn van Gods Torah. Mooi is dat, hè? Ja, niet om een leugenprofeet te zijn, maar om te zeggen, ik kies ervoor om te zeggen wat Abba Jave zegt, en de kiezen ze ervoor om ook te doen wat hij zegt. Dan kunnen we zien de gerechtigheid van God in beweging door jouw leven. Indien gij hem zoekt, zegt hij... ...zal hij, ja, zich door u laten vinden. Maar indien gij hem verlaat... ...hij zal u verlaten. Ja, ik word er ook niet verdrietig van. Dit is gewoon echt. Wie van ons zou nou, ja, we willen verlaten... Ik denk toch niemand meer. De belofte die die geeft, broeder en zuster. zijn de woorden die die spreekt. Maar wij zullen een keuze moeten maken. om te zeggen: Alle Yahweh, uw naam zijn geprezen. Wat u gezegd is, zal u zichtbaar maken in mijn leven. Je kan dus niet gaan zitten terwijl je de waarheid weet. om iets te gaan doen. Hè? Geldt voor ons allemaal, ons leven. In 2 Kronieken 15, vers 3. Lange tijd was Israël zonder de ware God, zonder priester die onderricht gaf en zonder wet. Durven we dit over het christendom te zeggen? Dat is niet om af te geven, hè. Maar het gaat erom, wij komen zelf uit een positie vandaan en we waren ook voor tien jaar geleden en 20 jaar geleden 100% overtuigd dat we goed bezig waren. We waren vervuld van heilige geest. We hadden onze naaste lief. We wilden evangelie bedrijven. En het was goed. Bij ons kwam er een gegeven met de sabbat tussen. Ik zei, ja, ja, onder die sabbat kan je niet vandaan. Maar waar kan ik sabbat vieren? Dat is nou 33 jaar geleden. We kwamen wel bij de zevende Dagsadventisten terecht. Want het was een van de weinige groepen. Zelfs de Messiaanse beweging was er nog niet. Maar het is een wonderlijke ervaring. Zodra het, het zichtbaar wordt wat God vraagt dan zeg je ineens al wil niemand met je mee. Dat is wat God zegt. Je kan dus niet anders. Lange tijd was Israël zonder de waarde God. Dus ook wij hebben in een systeem geleefd. Eigenlijk kenden we Yahweh ja, helemaal niet. Wij kenden de God die ze gesplitst had in drie personen op een of andere manier. Hoe we ooit op het idee zijn gekomen en dat idee hebben doorgezet van Rome... we waren gewoon blind... Dus laten we nooit lelijk doen tegen de mensen die in die drie-eenheid geloven. De weg die gaat veel hoger, maar wees liefdevol om ze de andere weg te laten zien. Omdat er maar één Jaweh is. Er zijn mensen weggelopen omdat je uiteindelijk zegt: er is maar één God. En dan zeggen ze: Gut, nog wat toe, hij gelooft niet meer dat Jezus God is. En dat lijkt dan een doodzonde te zijn, waardoor mensen totaal afhaken. Maar Jezus is dus niet Jaweh. Amen. Er is maar één God en dat is Yahweh. En Yeshua is de zoon van de levende God. En doordat hij zijn zoon gezonden heeft in het vlees, door in Maria een kind te verwekken, zo is de zoon van God in ons midden gekomen. En door op hem te zien, in hem te geloven, hebben we vrede met God ontvangen. Op grond van zijn dood en opstanding mogen we weten dat als we ons hoofd aan het neer zullen leggen, dat we met hem zullen opstaan uit het graf. Dat is de basis van de hele verkondiging van het evangelie... Die vanaf Adam en Eva tot aan vandaag toe. Want door Adam en Eva en de zonde zijn we aan de dood onderworpen geworden. En wie heeft er ooit een betere boodschap gehad dan? Vader God zelf. Uit die dood waarin we terecht zouden komen of zijn gekomen... heeft hij het eeuwige leven geschonken. En hij heeft nog zelf de prijs betaald... door zijn eigen zoon daarvoor aan het kruis te laten hangen. Zonder priester die onderricht gaf en zonder wet. Zo is ook de hele christelijke samenleving. We mopperen wel eens op Israël, maar ik heb nu het, uh, Israëliërs op het podium gezien. Met hun muziekinstrumenten. En ik heb ze liederen horen zingen. Soldaten waren het. En die hebben Yahweh, de enige waarachtige God, geprezen op het podium. En de hele zaal die bewoog heerlijk van die mensen. Dat is toch mooi, is dat van Israëliërs hoort. Wij hebben gevoelens naar Israël, die vaak gevormd zijn door een antisemitistisch gevoel, wat we mee hebben gekregen van huis uit. En dan denk je nog, dat leger zo, zo, zo. Maar ik heb ze in de zaal gezien, ik heb de gezichten gezien, en ik heb het gevoeld van binnen dat deze mensen Yahweh ja, lief hebben. Maar echt waar, Yahweh, hij is de achter. buiten hem is er geen God. En ook die Arabieren, die zullen dat gaan snappen. Er komt een dag, dan zullen ze buigen voor Yahweh en de zoon van Yahweh, onze Heer Yeshua. Ja, inderdaad. Maar dat is, dat is Israël, hè? Dat is, uh, die komt er boven toe. Maar ook de, de Arabieren, zij die nog opstaan tegen Yahweh, er komt een dag dat ze zullen buigen. En niet omdat God ze dwingt om te buigen. Echt niet waar. Ze zullen uiteindelijk zien wie Messias is. Het is zo heerlijk als je dan een hele zaal voor Messias, Messias wordt zingen en denk zo... Daar wil ik elke week wel naartoe. Lieve mensen, lange tijd was Israël zonder God, zonder priester die onderricht gaf en zonder wet. Niet alleen Israël, maar ook de christelijke kerk. Doch keerde zij in hun benauwdheid tot Yahweh, de God van Israël. Terug en zochten zij hem, dan liet hij zich door hen vinden. Een groter evangelie is er niet, waar je ook bent en je denkt, vader, ik ben de weg kwijtgeraakt, ik wil terug naar u, ik wil u dienen, dan liggen de reddingsboten al klaar om je weer uit de wereld te leiden in zijn gemeenschap. He? Het is een wonderlijke ervaring. Doch zij in hun benauwdheid keerden ze tot Yahweh, de God van Israël, terug en zochten ze hem, dan liet hij zich door hen vinden. In die tijden was er geen vrede voor hen die uitging, nog voor hem die inging, maar er was grote beroering onder al de inwoners der... Het lijkt wel of we weer vandaag zitten, ik vind ik ook niet. Hé, hey, het lijkt wel een profetisch woord, hè? Waar staat dat? In kronieken. Ja, dus in die kronieken leefden ze in dezelfde tijd als wij vandaag. Die twee stammen, te midden van een gigantisch volk van Arabieren. En dan moet je nog nagaan, ook die Arabieren zijn zonen van Abraham. Het is gewoon een broederstrijd die plaatsvindt. Het lijkt de christelijke kerk wel. Of je nou gereformeerd, hervormd, katholiek, protestant, één, twee of drie bent. Er is natuurlijk een gigantische strijd gaande. Ook. Hè, als wij onze tien stammen zouden willen, noemen, zouden willen noemen, dan zitten ook onder die tien stammen, al die, al die broers, zitten ook weer een enorm gevecht. Verwarring. Wat zeg je? Allemaal halfbroers. Amen. Efrem en Manasseh. Ja, dat zijn allemaal natuurlijk verschrikkelijke mooie dingen om over na te denken. Maar er is strijd. Uiteindelijk moeten we maar terug naar één God. En dat is Yahweh. Hij heeft een verbond gemaakt met Abraham, Isaac en Jacob. En in dat verbond zijn wij opgenomen door het geloven in onze Heer Yeshua. Want de kern van het verbond, waar lag het ook weer op? Op het zaad wat komen zou met een hoofdletter: Yeshua. En door in hem te geloven zijn we dus ingeënt. ...in dat verbondsvolk. Onthoud het goed, daarom vieren we ook de Sabbat... ...want God heeft de Sabbat gegeven als een teken tussen hem en zijn verbondsvolk. Wij zullen weten dat hij onze God is die ons apart zet. Door Sabbat te vieren zit je echt apart. Goed, we gaan verder. Volk botste tegen volk... ...en stad tegen stad... ...want God bracht hen in beroering... ...door allerlei benauwdheid... Echt waar? Als je verder gaat lezen, dan zeg je echt, dat is vandaag. Heel dat Arabierenland is in verwarring. Met één vredig punt ertussen. Er is zoveel rust in, uh, in Israël. Heb je het afgelopen tijd gehoord in de, in de nieuwsberichten toch helemaal niet? Alles is muisstil, ook in Israël. Wat gaat er om ons heen gebeuren? Ik hoor wel berichten via allerlei kanalen, dat zelfs de Israëliërs moeten zeggen... God is bezig om ons heen. Wat gebeurt er? Ik kan wel begrijpen dat je je legermachten klaarzet... maar ze snappen nauwelijks wat er om ons heen gebeurt... want Abba Yahweh roert zijn vingers in die landen. Al de knechten van die tegenstanders... die zullen het Spaans benauwd krijgen... ook al staan ze nog steeds te roepen. Maar volk botst tegen volk en stad tegen stad... want God bracht in beroering door allerlei benauwdheid... Twee chronieken, 15 vers 7. Ga je dan, zegt hij, ga je dan, wees sterk, laat uw handen niet verslappen, want uw werk zal beloond worden. Zodra Aza deze woorden hoorde, de profetie die Azaria, de zoon van Obed, gesproken had, greep hij moed. En hij deed de gruwelen weg uit het gehele land, welk land, Juda en Benjamin en uit de steden die hij op het gebergte van Ephraim ingenomen had. Kunnen we het overplaatsen in onze tijd? Wij zijn in wezen, hetzelfde volkje. Kijk, heel Israël volgt de Heer nog niet. Hij gaat toch uit dat volk mensen halen die teruggaan naar de wortels. Die zijn er ook, want ook de Messiaanse beweging in Israël is uh, gaande. Ja? Zodra hij de woorden hoorde van Azaria. Greep die moed. Hij deed de gruwelen weg uit het hele land. Hebben wij ze ook nog liggen of niet? Als je ontdekt waar de gruwelen nog in je leven zitten, of je nou iets in je handen hebt, of iets in je zak hebt zitten, of iets waar je ogen op gericht zijn, we hebben dingen genoeg waar we naar kunnen kijken, die beslist niet verheffend zijn, laat nou datgene wat God een gruwel noemt, in jouw leven niet meer binnen kunnen komen. Als de gruwel door je ogen naar binnen komt, doe op zijn minst je ogen dicht. Of doe de tv uit, doe iets anders. Maar laat je ogen gericht zijn op wat Abba Yahweh zegt. Hoe dieper dat je gaat in de woorden van Torah, hoe dieper ga je snappen waarvoor Yeshua is gekomen. Het hele offerstelsel wat in Israël functioneerde, had maar één doel. Te komen tot zijn tempel. En zijn tempel is in de... Want onze hoge priester is daar ingegaan. Hij komt er ook uit terug. Uiteindelijk zal die heerschappij voeren over deze aarde en we zullen hem zien, we zullen hem volgen. Maar hij zegt, je moet dus de gruwelen wegdoen uit het hele land. Dus als er nog afgodenbeelden in je huis staan, of je hebt nog een mooi Buddha-beeldje met die mooie koperen kop, weet je wel. Echt waar, vernietig hem. Laat het vreugde voor je wezen. Laat nooit meer iets in je huis zijn waarvan je zegt, hé, hey, dat is van die andere goden. Het gaat gewoon niet. Het is een, uh, ja, het is bijna een ban in je huis. Moeten we bang zijn voor beeldjes? Want uh, het slaat nergens op. Maar als een beeldenis iets gaat vormen om een ander te eren, ook al is het maar een mens als Boeddha en noemt hij de anderen maar op, je kan het niet hebben in je huis. Heb je iets geërfd van opa en je overgroot opa en je zegt, maar het is zo mooi, Dat kan ik het niet wegdoen. Echt waar, het doet weg. Waarom zou je iets in je huis laten wat een vloek voortbrengt? Vindt u dat leuk om dat te horen? Gruwelen, wat zijn nou gruwelen? Wat zou u nou een gruwel noemen? Alleen met dingen die wij in onze gedachten hebben, echt niet waar. Je moet dat een gruwel noemen, waarvan Abba Yahweh zegt, dat is mij een gruwel. Dus als je aan tafel zit te eten, en er wordt een stukje varkensvlees verdeeld, dan moet je zeggen, Ugh. ik ben een echte varkensvleeseter geweest, voor over 30 jaar. We hadden zelfs stukje in de koelkast liggen. Kocht mijn vader grote stukken in, voor die in. kon elke keer een stukje eraf halen. Maar toen ik ontdekte wat God zei over varkensvlees. Ik heb ervan gewalligd. Ik heb het ook nooit meer willen eten. Alleen vroeger hebben we het niet geweten. Wat zijn we mij geleerd? Ja, maar die wet is weggedaan. Nee, het gaat echt niet. Vader zegt het is mij een gruwel. Niet omdat zo'n varken een gruwel is, want die varken moeten zijn. Hij is de, de opruimingsdienst in deze maatschappij. Alles wat met dood verderfelijk en vies is, dat vreet dat varken op. Hij gaat er dus niet dood van, omdat God hem daarvoor geschapen heeft. Prijs de Heer voor de varkens. Maar hij is niet gegeven voor de kinderen van God om te eten. hè? He? Hij heeft ons veel edelere materialen gegeven om te eten. Hij greep moed, hij deed de gruwelen weg uit het hele land van Juda en Benjamin En uit de steden die hij op het gebergte van Evrim ingenomen had. Ook vernieuwde hij het altaar van Jawe dat voor de voorhal van Yahweh stond. Je, mooi is dat, hè? Israël heeft geleefd zonder altaar. Het is toppunt van waanzin... Gods volk te zijn... en niet zijn tempeldienst te laten functioneren. Ja? Wij voeren ook een tempeldienst uit, weet u dat? Wie van u is ook weer priester onder ons? Een koninklijk priesterschap. Ja? We zijn geroepen om goede daden te doen... En wat zijn goede daden? Uit te gaan en tegen je anderen te zeggen... Hé, hey, kom, keer je tot Yahweh. Laat je zonden vergeven door het offer van Yeshua. En ontvang vrede met hem. We zijn dus priesters. Een priester doet dienst tussen Abba Yahweh in de tempel... en het volk wat tot de tempel kwam. Om vergeving. En de priester die legt gelijk hoe dat vergevingsoffer in zijn werk gaat... en ze ontvangt diegene die gezondig heeft vergeving. Nee, inderdaad... Ja, er ligt een heel wettenstelsel hoe je tot de tempel kon komen, tot Gods aangezicht. Je kon daar offers brengen en één keer per jaar het allergrootste offer wat de hoge priester bracht. En de hoge priester, tegenbeeld van Yeshua, onze hoge priester, hij kon het ultieme offer brengen, dat was zijn eigen leven, want hij was een rijn bloed. Hij was ook de enige die door Abbejave verwekt was in de mens. Mooi is dat, hè? Wij zijn allemaal door onze vaders verwekt, wij zijn zondige natuur. Ons bloed is uh, niet zuiver meer. Maar toen Yahweh zijn zoon verwekte in Maria, want het bloed wordt bepaald door het zaad van de man. Dat wist u, hè? Dus de man die het kind verwekt, geeft ook zijn eigen natuur over. Maar die vrouw bepaalt dus dat niet. Dus als die door God verwekt is, heb je de Godzoon. Hij was zuiver, want hij kwam uit God. Wonderlijke ervaring. Hij vernielde het altaar van Yahweh dat voor het voorhal van Yahweh stond. Hij riep heel Judah en Benjamin bijeen met degene die bij hen verblijf hielden... Leuk is dat. Hij roept wat samen? Judah en Benjamin en degene die bij hen verblijf hielden. Hé, hey, dat bent u en ik, Efrim, Manasseh en Simon. Want velen uit Israël gingen tot hem over, toen zij zagen dat Yahweh zijn God met hem was. Die tien stammen die waren natuurlijk al helemaal uitgezaaid. Die waren al naar Babel toe gejaagd. Die werden al verspreid over de hele aarde. Juda en Benjamin komen pas later, want die maken het ook bond. Maar nogthans, in Juda en in Benjamin is het nog heel bijzonder om samen te zijn. Dat geldt ook voor ons. Velen uit Israël gingen tot hem over, toen ze zagen dat Yahweh zijn God met hem was. Dat zal ook in deze tijd moeten gebeuren. De mensen die ogen en oren hebben, zullen komen, ook binnen Emmanuel, Want ze zullen zien dat het een vreugde is om naar Torah en profeten te wandelen. Ook al zijn er anderen die we afscheid nemen, om een hele andere reden, omdat je zegt, Jezus is niet God. Je zegt, Oh, met jou wil ik niet meer eten. Nou ja, dat is heel jammer. Heeft u ook al die ontmoetingen? Echt waar, het is vervelend hoor, als mensen je niet meer aan willen kijken, omdat je zegt, Yeshua is niet Yahweh. Maar het is heel belangrijk om te verstaan. Zij kwamen bijeen, te Jeruzalem, in de derde maand, op de vijftiende jaar van de regering Asa. Zij offerden aan Yahweh op die dag van de buit, die ze meegebracht hadden, niet te geloven, 700 runderen en 7000 stuks kleinvee. Kunt u die slachting voorstellen in de tempel? Dat is een gigantisch bloedbad. Ik heb er ook wel eens over nagedacht, zou het helpen als je je offerlammetje brengt voor Gods aangezicht? dat je er beter 10 had kunnen brengen, of niet? Nee hè? helemaal niet hè, dus je kan ook honderd koeien brengen en zeggen kijk eens ik heb een gigantisch offer gebracht ik zeg niet dat dit fout gaat hè maar als je dus gedachten hebt van oh ik moet nog meer offers brengen, het ligt dus niet aan de grootte van dit offer, hoe dit altijd weer in staat hersteld werd nee, het gaat ons maar om één offer onze blik op Yeshua richten want hij is het ultieme offer wat al die andere offers heeft hij is doel ervan geweest dus ook al moeten ze vele runderen en vele stukjes klein, veel offeren, dat was zo. Maar het ligt niet voor ons klaar om, wat moeten we nog meer brengen? Wij kunnen niets anders brengen als het offer van Yeshua. Nou, dan komt het punt waar we het over moeten hebben vanmorgen. Zij gingen een verbond aan dat zij Yahweh, de God van hun vaderen, zouden zoeken met hun gehele hart en met hun hele ziel. Nou, dat vind ik nou toch wel weer bijzonder, hè? Wat zeggen we op elke Sabbatmorgen voordat we de dienst beginnen? Dan lezen we gewoon het Shema Israël. Dus het blijkt dat je dus op grond van het Shema Israël met God een nieuw verbond kan maken. Dus als je al in je leven een, een, een, een, een zijdelingse marsroute hebt gewandeld... dan is er een mogelijkheid om te zeggen, Abba Yahweh, ik ga met u een nieuw verbond aan. Terwijl eigenlijk het verbond van Abba Yahweh een eenzijdig verbond van hem is... Wist u dat? Abba heeft ons een eenzijdig verbond gegeven. Dat is helemaal los van ons. Hij heeft zijn eigen zoon laten slachten. Maar hij maakt uit zijn kant vandaan een eenzijdig verbond. En als u van dat verbond hoort, daar kennis van krijgt... dan kunt u zeggen, met dat verbond ga ik akkoord. Maar voordat je het zegt en je tot de doop gaat komen... om met Yeshua zijn dood in te gaan en met op te staan in een nieuw leven... moet je je goed realiseren met wie je een verbond maakt. Je kan niet zomaar tegen Abba Yahweh zeggen... dat verbond neem ik aan, zijn zoon stieren voor je... om dan nog te gaan zeggen... ik ga toch nog een beetje rotzooien op een andere kant. Een beetje naast de weg lopen. Dat gaat echt niet. Je kan met God geen spelletje spelen. En vroeger dacht ik wel... Dan denk ik, ja, ik kan toch dadelijk weer vergeving vragen. Dus je kon de gekste dingen doen. Het is maar heel kort in mijn leven geweest hoor, maar goed. Je kon de gekste dingen doen, maar je had achter in je hoofd kan weer. Ja, zonder beleid, en dan krijg ik weer vergeving. Het klinkt een beetje katholiek. We waren protestant. Maar toch had ik die kromme gedachten. Tegenwoordig wil ik dat echt niet meer. Het is een vreugde om in Torah te wandelen. Echt een vreugde, lieve mensen. Hij zegt, zij gingen een verbond aan dat zij Jaweh, de God van hun vaderen, zouden zoeken. Dat is dus het verbond. Ze zeggen, vader, we gaan nu zoeken. Wie zoekt zal vinden. Hij zegt, ik ga nu zoeken met heel mijn hart en met heel mijn ziel. En ieder die Jaweh, de God van Israël, niet zou zoeken, moest ter dood gebracht worden, zowel klein als groot, zowel man als vrouw. Nee, dat is niet niks. Maar in Israël, wat onder de Torah leefde in het land Israël, dat het land van Yahweh is... stond onder de tucht van Yahweh. Dus eigenlijk zou het wel uitgevoerd worden in Israël. Je moet, wat wordt er gezegd van een profeet die leugen spreekt? Dan komt er een profeet die zegt dat en dat gaat gebeuren... zo spreekt Yahweh. En hij zal een wonder en teken geven. Er komt bliksem. En vlats uit de hemel komt een bliksem. Ik denk, zo, die profeet die heeft gesproken. Maar als het tegen de Torah ingaat... dood dan de profeet... Nee, als hij een, een wonder aankondigt en het wonder komt, maar hij verkondigt een leugen waardoor je van Torah afwijkt, zegt hij, dan moet je die profeet doden. Ik zeg dus niet vandaag dat je naar de kerken moet gaan en tot je daar al die voorgangers moet doden. Echt niet waar, hè? Tot je niet zegt, dat hebt hij gezegd, hè? Dit gaat, in Israël functioneert dit onder de Torah, die in het land Israël gegeven is. Als daar een profeet zich verwaardigde om woord te spreken wat niet van Java was... Dan ging iedereen stenen zoeken. En dan prezen ze de naam van Yahweh dat ze zo iemand konden doodgooien. Ja. Inderdaad, het is bloedserieus. Want als iemand meent het woord van Yahweh te spreken en het blijkt niet het woord van Yahweh te zijn, misleidt hij een hele schare mensen. He? Maar goed, de mensen verkiezen zichzelf ook leraren, want het is toch wel makkelijk soms. Nou, klein en groot, zowel man als vrouw. Luister goed, mensen, misschien wil je het vanmorgen wel hardop zeggen. Zij zwoeren Jabe met met stem en onder gejuich en onder het geschal van trompetten en horens. Ja, wat gingen ze doen? Ze gingen eetzweren. Wij hebben het natuurlijk met onze dopel gedaan. Zei, ja, gaan we in Londen, we gaan met hem opstaan. We gaan hem dienen, we gaan in zijn wegen wandelen. Ja, denk er goed aan. Heel Judah verheugde zich over de eet, want het geheel hun hart hadden zij gezworen... En met heel hun wil hadden zij de Heeren gezocht en hij had zich door hen laten vinden en hij gaf vrede aan alle kanten. Het is nu al een wonder in Israël dat zij in een rustig vredig nest zitten in Israël, ook al hebben ze onder elkaar ook aardig wat stoom af te blazen. Maar als je nou die boze wereld eromheen ziet, nou ik hoop dat die rust in Israël en die vrede nog meer gaat komen. Ik hoop dat ze voorbereid zijn om Messias te ontmoeten dadelijk. Iets gaat er gebeuren, want God zelf zal natuurlijk dingen gaan openbaren, waardoor ook de oogjes van Israël open gaan. Nu kun je al in de, in de artikelen lezen dat ze uitzien naar Messias. Ik vind het zo mooi als een Jood zegt, ik zie uit naar de Messias. Dat een tekent dat hij een beetje dun in zijn broek heeft, en dat hij denkt, kan ik het nog wel overwinnen tegen die miljarden uh, Arabieren? Want denk maar als dat volk Arabieren gaat lopen naar Israël toe. Ja, dat is waanzinnig wat er dan gebeurt. Dus ik geloof best wel dat ze dun in de broek hebben. En tot ze echt gaan verlangen naar de Messias, want die gaat vrede geven. En dan gaat er een heel groot Israël ontstaan. Ja, want zelfs de Arabieren, ik geloof vanaf Egypte tot Assyrië toe, er zal een heerbaan komen, zegt hij. Er zal vrijelijk verkeer gaan komen tussen Egypte en Assyrië. Of Syrië. Dat kan alleen maar als het dus er vrede is. Zelfs heeft koning Aza zijn moeder Maaka als gebiedster afgezet omdat zij een gruwelijk beeld van Ashera gemaakt had. Weet u nog wat Ashera was? Wat zou u in de tegenwoordige een Ashera kunnen noemen? Ja, seksgodin. Het is pure seksgodin. Ja? Als u de televisie openzet op bepaalde kanalen, dan zie je alleen maar Ashera, Ashera, Ashera. En onze ogen kunnen erop gericht zijn en we kunnen nog nieuwsgierig zijn. Maar er komt echt een dag als je hard voor de Heer staat dat zeg je zegt, ik gruwel ervan. Ik wil er niks meer mee te doen hebben. Het is veiligheid. Maar het moet veranderen in je, eigen, in je eigen systeem, in je eigen ziel. He, waar je vroeger naar gekeken hebt, dan moet je op een gegeven moment zeggen, ja jongens, dit wil ik helemaal niet meer. Het is een gruwel in de ogen van God, als we onze ogen richten op iets wat hem niet wel behagelijk is. Weet u nog waarom de tzitzietjes waren? Weet je dat het ook een verbond is wat je maakt? Omdat ik alle dagen zou gedenken aan de geboden des heren en ik mijn ogen niet richt op afgoderij. Mooi is dat, hè? Dus dan weet je dat voortaan als je een chichitje ziet. <totstuk> iedereen zou ze wel kunnen dragen, hoor. Want iedereen die weet wat een chichit is, die zegt... Oh ja, hij wil naar de geboden van God leven... en niet meer zijn ogen richten op afgoderij. Nou, soms moet er de wereld heen met ogen dicht. Maar het gaat om het principe. Als je de kans hebt om het te doen, ga dat gewoon doen. Anc, maakt ze gratis voor je. Voor mij heeft ze ook gratis gedaan. Huh? Lieve mensen omdat zij een gruwelijk beeld van Asja gemaakt hadden, Aza hiel haar gruwelijk beeld stuk, verpulverde, hij verbrandde het in het dal van Kitron. Zo moeten wij omgaan met de afgoden. Dus heb je nog een beeld van Boeddha staan, ga er niet op stampen, want dan doe je voeten zeer, maar gooit het gewoon in de vuilnisbak. Maar met elk ander ding, vernietig het in je huis en laat het niet meer toe, want Abayade ziet het. De offerhoogte verdwenen echter... Oh, dat doet zeer. De offerhoogte verdwenen echter niet uit... Israël. Hé, hey, waar hadden we het er net over? De offerhoogte verdwenen niet uit... de tien stammen. Wel uit Jidabem De twee stammen, daar gingen ze weg, weet je wel? Maar ze kregen toch niet heel Israël daarin mee... De offerhoogte verdwenen echter niet uit Israël. Toch was het hart van Aza, zolang hij leefde, jaren volkomen toegewijd. Zijn hart was hem volkomen toegewijd. Hij heeft er dus geen last van gehad, want hij had in ieder geval uit Juda en uit Benjamin alle afgoderij weggedouwd. Alleen in de tien stammenrijk, waar ze nog die twee beelden hadden staan. Hè? Hij was jaren... Volkomen toegewijd. Eén ding toelaten binnen je eredienst tot jade, dat maakt al een eind aan je volledige toegewijdheid. Dus niet één dingetje meer toelaten. Je moet een walging gaan krijgen over alles waarvan Yahweh zegt, ik walg, ik gruwel daarvan. Hij bracht de heilige gaven van zijn vader en zijn eigen heilige gaven naar het huis gods zilver, goud en allerlei voorwerpen. Dat hoeven we hier niet te doen. Wij leven gewoon van de tiende. Maar als het volk gehoorzaam is... dan gaan ze in een weg wandelen... waarvan Yahweh heeft gezegd... doe het nou zo. Want als je wandelt in de weg van Abba Yahweh... dan kan die je zegenen... omdat je daar voorkomen in wandelt. Er zijn mensen die kunnen niet snappen... dat ze niet gezegend worden. Of dat ze zoveel ellende en leed hebben. En je durft het ook vaak als pastor niet te zeggen... Hoe is je leven nou ingericht, broer of zus? Ben je nou volkomen gericht op Abba? Ben je bereid om naar zijn Torah te leven? Je kan het bijna niet aan de mensen vragen, want dan voelen ze zich natuurlijk persoonlijk aangesproken. Maar ben je nou trouw, waar hij 100 trouw is op grond van zijn woord tot aan de dood van zijn zoon toe? Hoe kunnen wij dan nog een beetje schoemelen aan de kant en niet trouw zijn? Vind je dat vervelend om te horen vanmorgen? Nee, hè? Want daarvoor zijn we uiteindelijk bij elkaar. Uiteindelijk, we moeten een verbond maken met Abba Yahweh. En dat verbond maak je door tegen hen te zeggen, ja. En ook al zijn we gebrek, gebrekensvol of hebben we fouten... dan hebben we een keuze gemaakt. Als we ontdekken dat we fouten hebben, we gaan bijsturen. Zegt, nee, we gaan steeds meer bijsturen, want zo wil vader het. Amen. Ze brachten dus de heilige gaven... Van zijn vader en zijn eigen. Ja, naar het huis Zilver, goud en allerlei voorwerpen. En er was geen oorlog. Tot het 35e jaar. der regering Aza. Dus als je nou nog veel oorlog in je leven hebt. Hé, hey, misschien is het een oplossing om te denken: Haha, hoe kan ik die oorlog winnen? Door trouw te worden aan Abiyahweh. Als Israël trouw was. Dan lag dat hele landje Israël als een licht. Ja, hoe noemden ze Israël ook alweer? De parel van het Midden-Oosten. Het is als een parel tussen al die andere landen. Er is welvaart. Alles schroeit en bloeit. Ja? Zelfs de woestijn bloeit als een roos. Ja? Er was dus geen oorlog tot het 35e jaar... ...de regering van Asa. En het laatste stukje. Dit moet twee kronieken zijn. Want Jawes' ogen... ...gaan over de gehele aarde om krachtig bij te staan... hen wie hart volkomen naar hem uitgaan. Als je dit niet ervaart in je leven... dan moet je nadenken over... waar mis ik nou de boot? Waar laat ik het liggen... waarvoor Abba Yahweh volkomen betaald heeft... door het offer van Yeshua? Waarin ben ik nou niet bereid... om gewoon in zijn wegen te wandelen? Zijn ogen gaan door de gehele aarde om krachtig bij te staan wie er hard volkomen naar hem uitgaat. Dus de Heer gaat volkomen achter je staan. En dan zegt hij hier: gij hebt hierin dwaas gehandeld. Waarin hebben ze dwaas gehandeld? De heilige gave: alles wat Abijah Jabe toekomt, hebben ze niet gedaan. Ze hebben hun eigen afgoden gediend. Ze hebben dus dingen gedaan waarvan Abba zegt: Doe dit niet. Doe nou wat ik zeg, dan zal dit land gezegend zijn. En dan zal ik je vijanden weghouden. Echt waar. De vijanden van Israël zullen het moeilijk hebben. Als ze aan Gods oogappel komen. Ik heb veertien dagen terug gezegd: Als Israël door de woestijn aankomt bij het beloofde land. Dan zegt Jozua, Ga erin. Hij zal de horzels achter ze aansturen. De steekvliegen. Snap je wel? Je had niet hoeven te strijden, niks. Je moet gewoon je land in bezit nemen, want dan stuurt ja weer de steekvliegen. Dan zie je je vijand van de achterkant. Mooier kan het niet wezen. Maar ook in de geest moet je dat zien. Je eigen vijanden die nu nog heel makkelijk bij je komen, echt waar, die draaien zich om. Je gaat die vijanden hun achterkant zien. Maar wees trouw in de Heer. En zelfs al komen je vijanden met groot gebulder op je af, dan kan je alleen maar zeggen, gut, wat een herrie maken ze. Echt waar. Anders moet je het niet doen. Want ze komen met geweld op je af. En toch moet je zeggen, gut, wat een geweld. Anders zou ik het niet kunnen zeggen. Je moet op Abba vertrouwen. Hij is onze, onze veiligheidsmuur. Ja, inderdaad. Gij hebt hier in dwaas gehandeld, zegt hij hoor, broeder en zuster. Want van nu af aan zult gij oorlog hebben. Het is niet zo leuk om de preek mee te stoppen vandaag. Hè? Maar hier gaat het om. Ja, Jawes ogen gaan over de hele aarde om krachtig bij te staan... wie er hard volkomen naar hem uitgaat. Maar je moet het hoofdstuk van chronieken maar lezen thuis. Gewoon die Kronieken eens lezen, want dan geeft hij exact weer wat er gebeurt in Israël. Want als je dus niet doet wat hij zegt... gij hebt hier in dwaas gehandeld. Waarin? Je hebt dus dingen gedaan terwijl God zijn ogen over de hele aarde heen gaan. en zegt, hey, kijk eens Piet en Marie, ah, wat zit die niet aan het te doen? Ja, dat wil ik helemaal niet. Snap je het? Daar komt de vijand binnen. Gij hebt hier in dwaas gehandeld, want vanaf nu zult gij oorlogen. Hebben. Niet meer wandelen in de wegen van Abba. Niet meer wandelen naar de wegen van Torah, die we hebben leren kennen, want dat is genade van God. Uit hoeveel zijn wij niet getrokken met ons kleine groepje mensen, uit al die kerken en uit de wereld, om tot Torah te komen. Wie is ook weer de vlees geworden Torah? Yeshua. Dus wie komt er tot Torah? Dan kom je tot Yeshua. Hij is ons helemaal voorgegaan. Hij heeft niet één daad van ongerechtigheid bedreven. Hij was volkomen rechtvaardig. Zijn gerechtigheid, zijn rechtvaardigheid wordt ons toegerekend, broeder en zuster. Vader ziet ons niet meer naar onze zonde. Nee, hij ziet ons in de volle gerechtigheid van Yeshua. Als wij tot hem bidden, dan zegt hij in de hemel tegen Gabriel: Hey, Kees, heb, heb je me zo willen? Even naar hem luisteren, wat hebt hij voor nood? Die gedachte moet je gewoon hebben. Het is voor Abba een vreugde als u komt. Alleen wij realiseren dat ons vaak niet. Amen? Akkoord. Nou. Lieve mensen, ik hoop dat u het verbond met Yahweh gewoon zult bevestigen. Ja zal zeggen. Want dat is bevestigen: ja zeggen tegen het verbond en dan met vreugde naar.